Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstrijd. Dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere jongeren hebben corona na een feest in Enschede. Of ze ook echt besmet zijn in discotheek Espen Valley is nog niet duidelijk. Maar ze zeggen tegen RTVO's dat het bijna niet anders kan. Ze hebben zich van tevoren laten testen en waren toen negatief. Afgelopen weekend was er voor het eerst in anderhalf jaar weer een groot feest. Er kwamen zo'n 800 mensen op af. Lekker dansen, lekker. Het is een euforisch gevoel wat je hebt. En, uh, het is alleen maar, genieten. alleen maar genieten. Bij de discotheek weten ze nog niet of ze de komende dagen weer open gaan. Eerst moet duidelijk zijn of er inderdaad mensen besmet zijn geraakt. En zo ja, hoeveel. Vakantiegangers kunnen zich eindelijk aanmelden voor een gratis coronatest. De site testenvoorjereis.nl had gisteren online moeten gaan. Maar door problemen lukte dat pas gisteravond. De testen zijn bedoeld voor mensen die niet of niet volledig zijn gevaccineerd. Er zijn nog eens zes lichamen gevonden onder de puinhopen van een ingestort flatgebouw in Miami. Twee daarvan waren kinderen. In totaal staat de teller nu op 18 doden en er worden nog steeds 145 bewoners vermist. Vorige week zachte de flat midden in de nacht uit het niks in elkaar. Veel bewoners lagen te slapen. Bij autodealers kunnen ze weer een beetje lachen. Tijdens de coronacrisis daalden de verkoopcijfers van nieuwe wagens met een kwart. Maar inmiddels trekken ze weer behoorlijk aan. Bij tweedehands auto's gaat het zelfs zo snel dat het tekorten ontstaan. Deze verkoper in Harderwijk weet wel waarom. We kunnen iets minder vliegen. Mensen willen hun eigen vervoer hebben. Het openbaar vervoer is natuurlijk nog steeds uh, verplicht om mondkapjes te doen. Dus mensen willen graag zelf uh, uh, de vrijheid hebben om uh, te gaan en te staan waar ze heen willen. Het weer. Een grijze dag vandaag. Af en toe regent het. Daardoor is het best wel koel cool. en gaat op 17. In het westen wat vaker droog.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 Voilà, voilà, voilà, voilà Juste ici, moi, mijn vrouw, mijn Comme j'en crève, comme j'en rime Voilà dans le bruit Et dans le silence Ne partez pas Je vous en supplie, restez longtemps Oh, je sais pas comment Aimer moi comme on aime un ami Qui s'en va pour toujours Je kan même Parce que moi je sais pas Bien aimer mes contours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 Now give me just a little time in my mind. Girl, I wanna shake you down I wanna lock you I down can give you all the loving you need oh, I'm gonna love you Come on, let me take you down Well, well We'll go all your way to heaven Girl, I've been missing you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 The zomer met ZFM, Zon Z, Zandvoort en Zomer Hits Said I needed something in my life. Said I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't fail your feels at all. I heard it was a wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind with stories from outside these prison walls. Saving the field blessed. this will hurt. Tomorrow is just a can't control, believers, let's raise a toast, enjoy the show. show dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Medewerkers in de kinderopvang in Noord-Holland en een deel van Flevoland... leggen vandaag het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Volgende week organiseert de FNV een landelijke staking in de kinderopvang. Vanaf vandaag zit er ook statiegeld op kleine plastic flesjes. Door de maatregel moet het plastic zwerfafval flink verminderen. Voor kleine flesjes komt er in de winkel voortaan 15 cent statiegeld bij. Onder het puin van het deels ingestorte flatcomplex bij Miami Beach... zijn nog een zes slachtoffers gevonden, onder wie twee kinderen. Daarmee is het aantal doden opgelopen naar 18. Het gebouw stortte een week geleden in en er worden nog altijd 145 bewoners vermist. Het weer bewolkt een periode met regen en het wordt vandaag een graad of 17.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 li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori. Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di te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 Oh Mm -mm. J'veux le bifton, pas de boca Chéri coco, vu ma photo Fais-moi, mm -mm. pas de boca Appelle-moi Katalea, mea mm -mm. T'aimdou chez moi, je le sais bien, je le sais mm -mm. Appelle-moi Katalea, mea mm -mm. Pour qui tu te prends, joie en toi tout débouler Tu me parles, j'ai vu tout l'inverse Tout je m'en vais Non mais de quoi je me mêle Je veux te l'air avec toi je m'en plais Alors de quoi je me mène Tu fous la merde Non y'a pas, e mm. mm -mm. pas de problème Chéri coco fais-moi Chéri coco Je veux le bifton Pas de beaufetons Chéri coco fais ma photo Fais-moi mm -mm, Pas de boucou A moi mon Moi je le sais bien je le sais mm -hmm. Appelle moi Catalina mia Pourquoi mm -hmm. tu te prends joie en toi tout des bons Zand. Dit is de FM Zandvoort. Zandvoort. You lost that love. That love baby. Recklessly. You lost that love. You lost Preparado, vem que o gregue menina, fica à vontade. Entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar vão nessa gata. Me liga, mas tarde balada. Quero contigo com sogna, na madrugada dança, olá. Até o zona e gata, me liga, mas tá balada. Quero contigo com sogro. Na madrugada dança, olá, que hoje vai rolar o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 Na madrugada dança, rolar que hoje vai rolar o Lima e você tchê, tchê, tchê, tchê, Gustavo Lima e você Quero curtir com você na madrugada, dança, colar Até o sol raiar carta me liga, mas tá em balada, tem Gustavo Lima, até de madrugada, dança, colar, que hoje vai rolar. Gustavo Lima, e você A Você na madrugada até o me diga, maar staat balada. Quero curtir com você na madrugada dan? Volat, que hoje vai rolar o tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, você tchet, tchet, tchet, tchet, tchet, Gustavo Lima. Wie Maak je want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben er Frans en zet hem op 106,9. 106,9. ZFM, 24 uur per dag hete zomerlicht. It's a pity, a pity men died We right cannot, we from, cannot allow that treason of stream art We must mush them it now done, We don't need to lie happen, We haven't, haven't a doubt we That they're in the right If you don't look out, are you supporting The heroes, the heroes return, and, and the royalty attend, the while the angels learn that the pain is said the English